Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen in de toekomst ook via de kabel informatie onderscheppen. Nu mogen ze dat bijna alleen via de telefoon of de ether. De ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, Plasterk en Hennis... gaan de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten daarvoor aanpassen. Een commissie concludeerde eind vorig jaar al dat inlichtingendiensten... ook op de kabel actief moeten zijn om hun werk goed te kunnen doen... 90% van de telecommunicatie gaat tegenwoordig via de kabel. Ook in België geldt vanaf vandaag een ophokplicht voor professionele pluimveehouders. En hobbyisten wordt sterk aangeraden hun dieren binnen te houden. Dat is omdat er nu in Nederland op vier bedrijven vogelgriep is vastgesteld. Deze en andere maatregelen zijn genomen uit voorzorg. Er is in België nog geen vogelgriep geconstateerd. Een kritisch rapport dat de samenwerkende hulporganisaties zelf hebben laten maken en dat in februari al klaar was, is nu pas naar buiten gekomen. Internetmagazine De Correspondent heeft het in handen. In het rapport staat dat de samenwerkende hulporganisaties, die via Giro 555 geld inzamelen, dat geld anders moeten verdelen. Op Madagaskar voor de Afrikaanse oostkust zijn sinds augustus al 40 mensen overleden aan de pest. En bij nog 79 mensen is de ziekte vastgesteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De angst is dat de ziekte zich vooral in de hoofdstad, waar mensen dicht op elkaar wonen, snel kan verspreiden. Het Europees Parlement wil dat Google zich opsplitst. Anders mag het niet langer op de Europese markt opereren. Dat melden althans verschillende media op grond van een conceptmotie. Daarin wordt Google niet bij naam genoemd. Het Europarlement dringt er bij de Europese Commissie op aan... dat de zoekmachine voor internet van Google los wordt gemaakt... van de andere zakelijke activiteiten om machtsmisbruik te voorkomen.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 Ik ben